Uur. Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. Chemie- en voedingsbedrijf DSM schrapt 900 tot 1100 banen. De helft verdwijnt in Nederland. DSM heeft veel last van concurrentie bij de productie en verkoop van vitamines. Eind 2017 moet de reorganisatie zijn afgerond. Bij DSM werken ongeveer 25.000 mensen, waarvan 5.000 in Nederland. De beurzen in Azië gaan verder in de min. In China begonnen de effectenbeurzen met grote verliezen. Maar de koersen gingen in de loop van de dag weer iets omhoog. In de rest van Azië waren de verliezen iets minder dan verwacht. Gisteren kelderden de beurzen in China. Waarna ook Europa en Amerika zware klappen kregen. Dat komt door de toenemende zorgen over de terugval van de Chinese economie. De treinschutter die vrijdag in de Talis naar Parijs werd overmeesterd... is in eerste instantie tegengehouden door een bankier en een docent Engels. De vrouw van de docent heeft dat verteld aan een Frans radiostation. De Frans-Amerikaanse docent liep een schothond op... toen hij een Franse bankier hielp om de schutter te overmeesteren. De mannen krijgen allebei de hoogste Franse onderscheiding. Gisteren heeft president Hollande al drie Amerikanen en een Brit onderscheiden voor hun optreden. In Rijzenhout in Noord-Holland heeft brandgewoed in een grote loods met kervens. Een onbekend aantal kervens is verloren gegaan. Voor de zekerheid werden twaalf huizen in de buurt ontruimd. Dertig bewoners werden door de brandweer naar een andere plaats gebracht. En op het Grevelingenmeer heeft de Nederlandse reddingsmaatschappij... gisteren drie leden van een gezin gered. Een zeilboot was bij Ouddorp omgeslagen. Een jongen van vijftien had tijdens het zinken van het tien meter lange schip... net op tijd het alarm kunnen vinden... Het gezin heeft ruim een half uur in het water gelegen. Ze zijn in dekens gewikkeld en met een reddingsboot naar de wal gebracht. Het weer. Eerst nog een paar buien. In de loop van de ochtend tijdelijk wat droger met wat zon. Tegen de avond weer regen. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgen is het wat warmer. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. Er staan files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... voor Knoppen-Muidenberg, 5 kilometer. De A4 van Den Haag naar Amsterdam. Voor Zoetenwouden 4. Voor Roelofaretsveen, ook 4. Op de A6 Lelystad richting Muiden voor Muidenberg, 9. A7 richting Amsterdam voor Afritweide Wormer, 12 kilometer. A9 maar richting Amstelveen, tussen Veldsen en Badhoevedorp 9. A27 Almere richting Utrecht. Voor Utrecht-Noord, 13 kilometer.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 en, en nu een uur vol zinderende zomerhit Dit is de Zomerse 50 50. Omma da pappa vigita va bene. Si tu la parla mi è Quando si falla la mola sotto luna luna. Come dov'è n'kave di hai l'ovio? Papa l'americano. Ik En het geluid van de zon. 50 ook oh, oh, oh. op zomerse50.nl nummer 47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 Zomerse 50 hoor je overal. Dit jaar bij 150 radiozenders in Nederland en België. Vandaag. That you were right for me But felt so lonely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 40.